UGH <laughs> Dat is helemaal mensen. Hoort je mij? Ja, het is geweldig Herman. Uh, uh, jij bent nu ook opgesloten, net zoals ik, of... Uh... Dus het is eigenlijk... Wat van die dingetjes zo? Het is dus net zoals hier. Ja, maar heeft jullie de regering jullie grenzen ook afgesloten? Nee, nee, nee, want wij moeten er geld mee verdienen met onze grenzen, hè? Oh, oh, zo, so, ja. Het is eigenlijk grensverleggend zijn we eigenlijk, hè? Ik uh, krijg een beetje echo uh, keus. Da, dan moet je nog we een keertje staan, terugbellen. Je, krijgen... Bel... je, kan mij, je kan mij wat twee keer horen. Oké, oké. Kan je nog even terugbellen, Tim. Zal ik doen. ja. Oh, oh, oké. Okay. U gaat het allemaal meemaken, mensen. Iedereen opgesloten in zijn roken Oké, dan gaat hij weer. Gaat hij weer? Wacht even, hè. Daar heb ik de verkeerde dinges. En dan moet ik deze dinges hebben. Ben ik op deze dinges? Ja, deze dinges ben ik nou, hè. Ik neem hem op, hè. Hallo, Herman. Volgens mij heb ik hem nou opgenomen, hè. Herman. Ken je mij nou horen? Hoor je me nou? Ja, ik hoor je. Ja, ik hoor mezelf ook. Oh, dat is heel raar, hè man? Ja. Wat, eh... Uh... Ja, ik weet niet. Zullen we maar iets anders doen? Zullen we even eens de boel aan het draaien gaan... Ik, ik, ik zou, als ik jou was, gewoon de hele avond muziek maken, hè, Oké, okay, dan zullen we maar weer... Ja, kan ik ook doen. Gewoon doen, hè, man? Doe ik graag. Jij bent de baas, hè. Yep. <lacht> ja. Ja, <lacht> ik heb het wel. Oké. Okay. Nou, zo, ik heb al een plaatje in mijn... Bij hey, nee. Nu kun je me horen? Ja hoor. Nou, mijn stem valt weg. Ik, ik, ik kan het niet horen, maar we gaan er rustig eh, met muziek door. Mooi zo. Ja. Jij ja, bent de baas hè? Ik ben de baas? Ja, vanavond wel even hè. De volgende week ben ik weer de baas, maar nu ben jij de baas hè? Ik gewoon, Herman, als je zin hebt om onzin uit te kramen, dan moet je dat ook doen. Hè? Dat is nou de tijd, hè? Nu ken het. Ach, Dat is zoveel onzin in de wereld. En zo doen we staat de wereld op zijn kop. Oké okay, Herman, maar we horen nou niks hè. Eh? Hoor je niks? Nee. Geeft niks hè man, ik heb het ook af en toe hè Dan druk ik het verkeerde knopje Of er is nog zoveel andere knopjes Die ik niet eens meer onthouden had hè Dus het komt allemaal goed hè Ja, maar, maar, maar, maar wij kennen niet meeluisteren, hè? Nee, en ik kan mezelf weer niet meer doorkrijgen. Oh. Ik, ik geloof dat het wel zo een van die van die dagen kan worden. Dat uh, uh, we doen allemaal ons best, maar het beste is dat niet goed. Nou, kijk hè man. dat is uh, misschien wel het geval. En Hoe, hoe doe jij je best, hè? CD, track 1. Dat moet gespeeld worden door de media player. Dus. Maar kan jij het horen? Nee, nee, nee ik hoor ook geen Met Misschien moet je hem er gewoon opnieuw in duwen, hè? Alles komt voorzelf goed, Heeman, geen probleem mee. Ja, of gewoon nee. je, je, je, je kent er vaak ook niks aan doen hè? zelfs een beetje zitten prutsen, zo dat je ziet dat ik een, een goede mochte een ziekte brengen. Dat kan ik dan even vragen? Is er bij jullie niet ook erg druk op de wegen? Nee, is of... bij, bij ons helemaal niemand meer op straat, hè? Gewoon, zoals ze zeggen, een blanke straat. Ja, zoals het vroeger was, zeg, Gewoon rustig en... Eh, eh, als iemand even naar buiten mot gaat, die even naar buiten en zomaar niemand gaat eh, een beetje op zijn auto eh, rijden of zo, Nee, eh? niet. De, de, de, zijn ze dat ze dat niet mogen of ze zijn dat pak niet? Mogen. Nee, het hoeft niet, hè. Ze werken gewoon thuis, hè. In Nederland werkt eigenlijk nooit iemand echt, hè. Je kan het ook gewoon thuis doen. Hadden ze eerder kunnen bedenken. Wat een hoop files gescheeld. Ja, het is altijd geweldig om even met Nieuw-Zeeland te praten, he. Dat, dat vind ik wel. Dan moet er ook iets komen hoor. Ja. Ja. Ja, kom op, kom op. Staat ingeschakeld. Audience, CD, Track, Number One, VLC Media Player. Nou, wat wil je nog meer? Ja, dan moet hij eigenlijk spelen. Hoor jij hem? Nee. Nee? Nou ja. Ik hoor nog steeds niks zeggen. Ja, dat is heel bijzonder, hè man? Misschien, misschien moet je wat uh, solderen of zo, hè? Ja. Of, ja, uh, yeah, uh, yeah, we, we kunnen ook uh, zeggen van, nou, wat wou je draaien? Dan ken ik even kijken of je het hebt, hè? Ja, wat ik, zou, wat ik kan doen... ben uh, Jammer, dan hoeven we nog minder hè? Ja. Zo. Wat ik, nou, wat ik zou doen. Ik spreek alles van het scherm op. En alleen sta jij door. Kan, je kan dan zien dat we met elkaar zitten babbelen, en jij kan mij horen, en ik kan jou horen. Oké, okay, dan en, komt het goed, hé. En, en jij kan, en, we kan, uh, en ik praat geen dubbel meer, maar ik wil zeggen dat ik met jou praat, en dan hoor ik je in Nijckval ook nog eens, en dat is er ook niet meer bij. Dus. Opzetten. Ja, dit is. Uh... Ik doe eens zo bij, Ik doe zo bij. Voor het eerst hebben we weer een flinke regenbuik. Dat was nodig, ook. Kijk, dat is lekker helemaal. het horen helemaal. Ja. Maar, maar wij niet. Uh, ja, de eigenaardige is dat voor vorige week ging het me stuk beter. Ja, helemaal. Nee, je, he, helemaal. Hey man, geen zorgen zet je computer even uit en, en bel me daarna even opnieuw terug Zo. Dan, dan, dan, moet je wel even, dan moet je wel even een verzoekie doen, hè, zodat ik dat dan kan draaien uit de hele grote collectie van Guus hè? Ja. wat wil je horen? ik ga alles uitzetten Oké, okay, hij heeft alles uitgezet en dan weten we nog niet wat hij wil horen. He? Ja, wat zullen we zeggen? He? Wat, wat, wat kan, je, kan, je dan, kan je dan wat kiezen? Ik ben veel te hard, denk ik. He? Want ik, ja, ik zit helemaal erin. He? He, we, we gaan even kijken. He? Wat, wat heb je gerust dan? He? We kunnen het doen. He? Maar, maar dat, dat kunnen we beter niet doen en dat kunnen we ondertussen. Kennen we nou ja, dat zou kennen, he. maar het zou ook kennen dat he. nee, nee ja, nou ja, het kennen, he. ik ken het proberen, he. je weet niet, he. ja, het ken. Maar ja, waarom zou ik het doen? Hè? Ik ga het ook niet doen. Ik, eh, ik zoek gewoon, hè. Wie ken ik nou zoeken, hè? Oh, oh, oh, oh ja, hè. Ik, ik ken dit, eh, Die was wel, hè. Dit, ik weet het niet, hè. Eerst, yes, eh, Dit, dit kennen wij, hè. Ja, dit, dit, volgens mij, niet, maar dit het kennen wij, hè. Zo, zo kunnen we zien dat als dit niet is, tot zo kunnen we zien. Wachten we gewoon rustig op, helemaal man, hè? Want het, het gaat hem lukken, hè? Het is een ongelofelijke, wonderlijke man, hè, maar hij kent een soort van tover, hè? Heb ik nooit gekund, hè? Maar er is één ding wat ik wel ken, hè? Dat is... Hè... When you're laughing Yes, the sun comes shining through But when you're crying You bring on the rain Oh, stop your sighing, baby And be happy again Yes and keep on smiling Keep on smiling baby And I hope you oh, will smile che i ai bhemo Kijk, die maakt het misschien er iets van. Want ik, ik zit hier de benauwd. Eigenlijk geen moeite te doen. Behalve, gelukkig kan ik nog met je praten. Maar wat het komt wat betreft van muziek. Kijk eens aan, dat is nodig wel, bezig. Hier komt het dan. Ja, dat is heel raar, maar wij horen het niet, hè. Nee, ik ook niet meer. Nou, dat is heel raar. Nog raarder, hè. Ja. Hé, he, he, man, heb je verzoekjes? Ik, ik ken in Guusse computer, kan ik een heleboel vinden, hè. Nee, ik heb... Ik heb... Ik heb... Uh, ik heb... Ik Nee, maar ook verzoekjes, hè. dat je denkt van, nou... Dit muziekje wil ik toch wel even graag horen. Dan kan ik dat doen dan, hè? Ja, als je, kan, als je dat kan doen, want ik kan het ook niet vinden. Ik hang het een minute. Come on. Nee, geen moeder. In Boer. Nou, helemaal, we doen even alle twee, even onze ogen dicht, hè? Ja? We, we geloven in wonderen, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. En ondertussen draait ik even een muziekje, moet je horen.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 To lingo till down there. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Flood in your dreams, whatever they be. My little dream of me. Bad, bad, bad, buzz, bad, bad, bad, bad, Still bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, Just saying this. sweet dreams. Dreaming. Till something's fine. You keep gotta keep it. Heman, wat vond je ervan? Twee top-artiesten, eh, een duo wat we nooit meer iets van zullen horen. Maar eh, je maar kan het voor mij iedere keer spelen. Oké, okay, nog een verzoek hier. Want Guus heb veel, heb ik net gezien, hè. Ja, ik wil het verzoekje. Ja, eh, heb jij soms een opname van via Beck? Ik, eh, ik, ik denk wel, als je het wil horen, eh, we gaan even kijken in de grote machine. Die is even... Ik weet ook nu, nog hoe je het schrijft, hè? want ze, woont hier ze woonde hier, hè? ze is er niet meer... Maar ze woonde hier vlakbij, hè? Oh ja. Je houdt ze vlak naast Utrecht, hè? De laatste keer dat ik haar gezien heb, en dat was voordat ik naar Nederland wegging ging, in het Koerhuis, cool in Scheveningen. Je, je hebt haar ook gezien. Ja. Bodelt die zeggen: een prachtwijf, hè? Ja. taal van muziek voor uh, een random sleep terrific spelen ze is gewoon, ik, gewoon ik, ze is mijn held he, eigenlijk hè. te weten ik bedoel, in jaren he. Oh uh, oh uh, oh uh, oké okay. we, we gaan uh, we gaan even met Pio mee. Ogenblikje yeah, volgens mij heb ik. Uh, Oh, die guusse computer heb heel veel, hè? Pia bek, hè? Daar komt hij helemaal In ieder geval als ik het goed doe, hè? Ik doe het nooit goed, hè? Ik heb ook weer de verkeerde knopjes.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 Think of signs, some Argentines without means do it. People say in Boston beans do it. Let's do it, let's fall in love. Choo -doo -doo. A young man who sell antiques. Do it. Let's do it. Each tiny clam, you can shoot. does it. Liberace, if he is. You does it. Let's do it. Church stoned it, but she had to rehearse most famous riders in Swans do it. Somerset and all the Morgans do it. Let's do it. They must do it A forbidden Henry Miller does it Let's do it Tanishi Williams Self-taught Does it Kinsey in a deafening report Does it Let's do it Long. Can't quite do it, cause she's too highly strung. Marlene, been for Copfrey's Foos, might do it, but she looks far too young. Teenagers squeezed into jeans, do it. Probably we live to see machines, do it. Let's do it. Let's fall in love. Let's fall in love. Uh, dat je van de laat hier zoiets. Ja, en, en, en heb je gemerkt dat eventjes tussendoor. Maar er komt een ander stukje muziek door. Nee. Nee, we hebben ook, ook... eigenaardig. Dat is, uh... dan kan ik even kijken of ik misschien voor je iets wat ik zelf graag speel. Ook, oh. Oh, we hebben... Hebben we als we zo bekeken hebben we beide toch wel de, dezelfde uh, smaak van muziek. Ik, ik weet het wel zeker, hè man, anders was ik hier nooit aan begonnen. Je weet hoe een ruzie weer in het begin hadden, hè? Ja. oh ja. Yeah. <laughs> ja, maar dat... Uh... Oké, okay, nou, even, ja. Uh... Come on, come on, come on, come on. Payback van de media. Dat we nu hebben. da da da da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 je had wel een, is dus dat je af en toe verkeerde knopjes drukte. Ja, ja, dat, dat heb ik heel vaak helemaal, maar dat moet je niet tegen iedereen zeggen. Nee, nee, dat bedoel ik ook niet, maar eh, ik heb er ook zo'n hand maar eh, zoiets. oh, oh oké, okay, maar daar zijn handen voor, helemaal. Af en toe moet je even de verkeerde plekjes raken en dat voelt best wel lekker. Zo is het. Ja. Nou, gaan we dan nog een keer kijken. Come on. We zitten, we zitten nu bijna aan het einde van dit programma en wat hebben we hebben weinig, heel weinig gedaan. We, we zijn heel goed bezig, Herman. Dit is om de mensen die allemaal thuis opgesloten zitten, een beetje een soort ander beeld te geven van hoe de wereld ook nog in elkaar zit, hè? Dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dat wisten wij, hè? Maar, maar, maar dat weten die nieuwe mensen allemaal niet, hè? Hier is. En, en jij hoort het. Ja, ik, ik, ineens begon dit muziek te spelen. Kan het zien. Ja, dan moet je zelf zingen, want wij horen dus niks, ja. hè. Nee, we horen niks, helemaal. Nee, ik ook niet. Ik wel, ik bedoel ik wel, maar ik, ik snap niet dat jij daar niks van kan horen. Ja, dat komt door eh, dat eh, gewoon de elementen, hè, helemaal. De elementen, dat was het vroeger ook altijd het antwoord, hè? He. Ja, want een eh, paar weken geleden dat we dat draaiden, ging het toch heel makkelijk? Het gaat normaal heel makkelijk, Herman. Maar het is geen normale tijd, hè. Ze maken er iedere keer problemen bij, hè. In plaats van eraf, hè. En juist wat wel hetzelfde, ja. Kijk, vroeger had je bij ons in de straat gewoon een bakker, hè. En een slager. in een, een, een ik, ik zal maar zeggen, een... Een, een, een melkboerje en een, een, je had dan ook nog, eh, soms had je ook nog een ander leuk winkeltje met allerlei andere leuke dingetjes. Of met band en garen, maar dat zie je nergens meer, hè? Ik, ik kan me herinneren dat wij nog een uh, praten session hè, uh, programma deden. En we hadden luisteraars zelfs in Dubai. Ja, speciaal was dat hè? Vanwege dat het, eh, Er gewoon Nederlandse troepen waren ergens. En toen had je ook nog een Navy. Of een, een kleinzoon of zo die er ook heen moest. En eh, to, toen had ik toevallig ook nog een Navy in ieder geval. Dus ik denk bij jou een kleinzoon. Ja. En, en, en die waren daar. En toen dacht ik: van dat is een goed idee hè. Die kennen die jongens ook een beetje lachen, hè? Hallo? Je, je bent nog steeds de, de boel aan het aanzwengelen. Ja, mensen, het is contact met de andere kant van de wereld en eh, de grenzen zijn dicht, hè. Dus we, we moeten het een en ander een beetje hier en daar aan elkaar plakken en dan gaat het voor lukken, hè. Ja, oké. Okay. Zo, dat was dan uh, mijn vriend Kampwezee. Ja, wij, wij hebben het helaas niet kunnen horen, hè. Nee, helaas. Ik, ik, ik, ik, ik, in tussentijd zit ik hier maar op knopjes te drukken, maar... Helemaal zat ik nog even op een knopje drukken. Ja, kijk eens of ik er even bij te komen. Ja, want iedereen op de hele wereld wil altijd weten hoe het met iedereen is. En zeker nu, hè. En hoe is het met ja. je? Het is goed. Ik ben niet verkouden... Ik ik heb geen keelpijn, uh, ik heb ook geen koorts, uh, en dat betekent dat ik uh, niet meedoet aan de varens. Uh, uh, oh, Oké, okay. dan gaan we even vragen aan Pia. Pia, wat denk jij ervan mee? Nou, Jan gelooft dat er weinig wordt geschat. Iedereen is eh, op eh, WAP of zo, hè. Nou, Jan, wij zijn niet WAP Wij zijn Herman en eh, Dan en eh, wij maken altijd eh, op iedere donderdagavond, hè? En voor Herman is dat dus, want dat is aan de andere kant van de wereld, is dat dus eh, vrijdag al. Dus je, je moet je ja. voorstellen, je bent op twee verschillende tijden tegelijkertijd, precies nu, hè? Ja. Ah, ik, ehm, um, daar heb je gelijk in, ja, voor, voor luisteraars, die, die, die denken, ja, wij zitten zo bijna tegenover elkaar. Maar dat is nu het geval, ik zit hier in mijn computer, als ik zo uit de raam kijk, dan zie ik de een paar palmboompjes zo bij me, en de, de, de zon, die staat zo lekker te schijnen, naar wat regen vanmorgen, dus ja, het kan niet beter. Nou wou ik één ding vragen, ook voordat we hè, de deur uitgaan, want dit zou nog maar tien minuten te gaan. En, eh, België heeft weinig eh, grote zangers gehad, ja, eh, als wij de gaan van bestaan, de grote zangers. Voor mij is het Jack Brel. Nou, Herman, eh, eh, eh, eh, ik, eh, ik ken de man toevallig. Vanwege dat ik ook waarschijnlijk net zo oud ben als jij ongeveer. Hè? Ja, en eh, helaas is hij zo overleden in de, in de Pacific. Op een van de mooie eilanden daar. Daar gaat... Hij was ernstig ziek toen hij daar naartoe ging. Maar een van zijn favoriete nummers is Amsterdam. Zeker ze, weten dat is... Ik, ik, ik, ik, ik zal maar zeggen, gewoon dat is gewoon eigenlijk een topnummer. Hè. Maar hij, hij heeft nog veel meer dingen gezongen. Hè, dat ik echt denk van, nou, dat is echt een man met een kop pleet assortiment aan allerlei dingen waarvan ik denk van, nou ja zover komen wij nooit, we kunnen met z'n tweeën we zingen wat we willen hè? Maar, yeah. maar, maar, maar dit niveau halen we nooit ja yeah, en uh, uh, uh, hey dan uh, yes. <applaus> ja d'hébergement Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent Pleins de bières et de drames Au premier lieu Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui naissent Dans la chaleur épais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 Dans le cœur de frites, que le gros main à revenir en plus, puis se lèvent tout riant, dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en autant, dans le corps d'Anstolan, il y a des marins qui pansent, en se frottant la panse sur la panse des femmes, ils courent. Les soleils hachés dans le son déchiré d'un la cornéo Ils se tordent de cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, un geste grave, alors regarde fière, ils ramènent leur bataille jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'âme, il y a les marins qui boivent et qui boivent. They boil the santé, the d'Amsterdam, enfin, or in a few Enfin, they boil the blood, they give their jealousy, they give their vertu. For they are in love, and Nou Herman, dat lijkt me nou eens een keertje leuk... Hè, om samen met jou een glaasje pot te drinken in Amsterdam, hè? Ja. Ja, het zou heerlijk wezen zo. Het, uh... Nou, als, als, we, als we dit even uitzitten, hè... Dat, dan kan het zo vanzelf komen, hè. er komen mogelijkheden te over, hè, want we weten helemaal niet hoe het zit, hè, en, en waarom het zo is, hè? Nee... Heb jij dit wel eens meegemaakt dat je thuis moest blijven? Hmm, wel, toen ik een klein jongetje was, zo van, eh, en ik heb iets gedaan of niet gedaan, en maar, mijn vader zei: er komt niks van, niet naar het voetballen van jou thuis blijven op zondag. Zoiets dergelijks. Ja, precies. Maar, maar zoiets als we nu hebben, waar bijna de hele wereld angstig uitkijkt naar die virus en, en ze worden door de, hun verschillende regeringen en institutions en noem maar op, worden ze verteld, thuisblijven, binnenblijven. Ik kan, kan er niet kussen of dergelijke. Dus, tegenwoordig doen ze dat ook niet. Dan, Wonken ze ze met haar alle, alle boot tegen elkaar? Dat schijnt iets nieuws te wezen. Hé, hey, hey, hey, hey, maar hey man, J jij geeft Moira toch wel een zoen? Als ik zeg, als ik vraag aan jou, eh, zou je van mijn een, een zoen aan Moira kunnen geven, dan komt hij toch wel aan, hoop ik, hé? Het is omdat jij het zo vraagt, ik, dat, dat doe ik het heus wel. Kijk, en, en, en daar ben ik blij om, hè, mensen. Eh, laat elkaar niet in de steek. Houd elkaar in contact en, en doet allerlei leuke dingen. Eh, eh, zorg dat je ineens gewoon... Eh, eh, ja, gewoon dat je snapt dat het gewoon eigenlijk gewoon het leven is. En, en dat je op een bepaalde manier... Ik gewoon, ja, eigenlijk gewoon denkt dat het allemaal anders was, maar, maar zo is het nou helemaal niet. Hè? Nee, helaas niet. Helaas niet. En, uh, maar ja, het, uh, we moeten ermee doen en het beste ermee doen en onze medeburen ook. Mensen waar we dagelijks mee omgaan... ...om die ook niet... ...ook maar zo goed mogelijk... ...wel... ...happy te houden... ...als, als dat het juiste woord is... He, dus... Uh, ...maar we zien wel... ...volgende week ik zal het misschien... ...een klein beetje beter wezen... ...of niet, Nee, zeker we... weten van wel, Herman... ...kijk, uh, wij mensen... ...van de radio... Uh, die horen bij de vitale eh, eh, elementen. Die, die hebben ze nodig, hè. Ja. En, en, want wij zijn er voor de afleiding. Ja. En, en, heb, je, heb je juist gelijk in. Zeer zeker. En, en, en dus, Herman, het maakt niet ja. uit of het ene wel lukt of het andere niet lukt, hè. Er zijn gelukkig heel veel mensen die er ongelooflijk van genieten... dat wij er zijn nu op dit moment dat zij thuis moeten blijven. En dat zij gewoon, eh, er toch bij zijn op de een of andere manier. Dat ze gewoon eh, toch samen met Herman en Dan... ergens stiekem in een klein afgelegen plekje zitten... waar, waar eigenlijk niemand kan komen... En dat voelt best wel lekker helemaal. En daar moeten we ook van genieten de komende tijd, hè? Zo is het, zo is het. Oké, okay, nou, kan je me ook vertellen, is die... de laatste... Uh, DVD die uh, Rieu heeft gemaakt van zijn, ork zijn orkest die, die daar... in, in, ja bij zijn eigen thuis gehouden heeft. Uh, zijn die al in de markt gebracht want ik heb hier gekeken ik heb ze niet gezien maar ik wel eens weten wat de prijs in Nederland is van, van ton, uh, nou, nou helemaal. omdat het zo'n bijzondere tijd is hè? En, ja. en mensen hebben geprobeerd om voor jou een kalender te krijgen uit Nederland en dat is niet gelukt niet Nee. Ja. En, en, en, en, en nu ken ik misschien het idee oprecht dat wij zorgen, want de grenzen zijn wel dicht, maar we kunnen ja. vast wel een CD naar Hemel sturen, mensen. Ja, dat, dat zou me heel erg erg leuk Ben ook heel erg dankbaar ervoor uh, Ik. Mensen, men, ik, werk, ik praat wel eens zo met mensen over wat zeg van men, waar hou je ervan eh, eh, heb je nog een nieuwe rieuw, want eh, hey, je, je houdt een beetje van die slappe muziek nou ja, dan heb je het met mij al bekeken, ik, eh, ik neem mijn pet af en ik, ik wandel weg ik, eh, dat is ook muziek waar mijn moeder erg veel van hield die heeft me die, dat, op zo, dat soort muziek heeft ze mij het dansen geleerd van waltzen. Oh, oh, Oké, okay. dan gaan we met z'n tweeën... gaan we nu tegen iedereen zeggen... een hele goede avond... en heel fijn dat jullie er waren. En uh, ja, Guus komt ja. zo aan. Kun je, kan je even afscheid nemen, Herman? Dan moet je even wel blijven luisteren. Ja, dan ben ik weer in luisteren. Ja, met luister, beste mensen. Dat was ons, Frans. Dan, uh, dan is we nu uh, weer weg. He? Wacht even, wacht even, wacht even, Hé hey man, er gaat iets mis, hè. Nee. Er gaat iets mis, hè. Hey hé, man, er gaat iets mis, Hé, hé, hé, hé, hé, hé, Ze gaan allemaal klappen en zo, maar het was nog niet het einde, hè. Hey hé, man, nee. deze is voor jou, en geniet er nog even van, hè. Hey. Hartelijk dank. Komt-ie helemaal luisteren, het klapt ook, hè, dit. En dansen, Herman. Dat is goed voor je. Luister en dans mee, hè. Nee, dansen, Herman. Luisteren. Blijf aan de lijn, hè. Ja, ja, moe. Een mooi einde voor ons programma vandaag en, en laat die andere mensen het manier horen hè ja volgende programma en volgende week lukt alles helemaal Het was ja. een geweldige avond en eh, tot de volgende week. Eh. Ja, het allerbeste. Houdoe, Daan. En, en, en, en we, we gaan het maken, hè? Ja, zeer zeker. We worden een hit, hè? Mensen mogen de straat niet meer op... dus ze worden binnenkort verplicht om naar Daan en Herman te luisteren. Het komt allemaal goed, hè? Oké, okay. houdoe. Uh, houdoe, Herman. Ja. Oké, okay, ik ken ik, Guus, ik, ik, ik, ik, ik weet het einde knopje niet, in. Ja, nee, wacht even, dan moet je even, als je... ja, precies, nou, nou, nou is het goed. Uh, Oké, okay, dan ga ik nu weer weg, hè, want ik moet nog een paar bruggen vinden, hè. Want uh, vroeger sliepen er wel zes of zeven mensen onder een brug, hè, maar dat ik nou niet nee, nee. Je moet anderhalve meter afstand houden. Maar ja, ik in altijd nog aan mijn kind denk. Dan denk ik aan de zee. Vaak als ik je hoor, dan klinkt er een muziekje. En als je er niet bent, dan denk ik steeds aan jou.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 zo bon. oh. maar ik een hartje zullen we vanavond is doen? He, er zijn een heleboel mogelijkheden. We kunnen van alles. En he, ik, ik heb er wel zin in. Dus uh, zeg het maar. W wat gaan we vanavond doen? Want er zijn eigenlijk... zoveel mogelijkheden. Ja, je, je kan eigenlijk een heleboel doen. Je, je kan de hele tijd een beetje... Zo van afhankelijk zijn van... en. En dit en dat en zus en zo. Maar daar word je ook niet vrolijk van. En dit is een tijd om te leren dat je vrolijk kan worden van bijna niks. Eigenlijk heb je, je hebt eigenlijk bijna geen aanleiding meer nodig om vrolijk te worden. Want ja, wat is er eigenlijk nog? om vrolijk van te worden. Nee, van mij word je niet vrolijk. En ik denk dat als, als jullie in de spiegel kijken... dat je daar ook niet echt vrolijk van wordt. Nee, want in de spiegel... Ik weet niet of jullie dat wel eens gecheckt hebben, maar... dan zie je er eigenlijk heel anders uit. Je, je bent sowieso in spiegelbeeld. En op de een of andere manier toch een stukje platter dat je eigenlijk bent. In ieder geval dat denk ik dan. En sowieso. Ik, ik ben ongelooflijk paranoïde aangelegd. Dus ik... ik pas wel op. Ik, ik, ik kijk nooit meer in een spiegel. Want ik, ik heb ooit een keer gehoord. Stel je voor dat ik bezeten ben. Dat dan de spiegel... Zou bresten als ik erin zou kijken. En daarom doe ik het liever niet. Nee. En uh, ja, hoe ik eruit zie... Nou ja, zo, zo zal ik maar zeggen. Ik, ik ben niet echt bijzonder. Ik ben misschien wel een beetje anders. Maar dan toch niet op die manier dat je denkt van... Nou, oké, okay, en toch denken een heleboel mensen juist dat. Of zei ik dat nou te snel? Ja, sorry, ik heb hier een tekst van een nieuwe tekstschrijver. En ik, ik, ik kan er zelf ook niet helemaal wijs uit. En het kan zijn dat hij het heeft of dat hij het juist niet heeft. Dat het daarom komt dat het dus... Maar ja, dan nou ben, ben ik helemaal vergeten waar ik was. Uh, hier? Men, men, mensen, waar was ik? Kan iemand mij even zeggen waar ik precies was? Want het, het is echt zoveel tekst. Ik ben dat echt helemaal niet gewend. Hè? Normaal doe ik gewoon zo'n programma zo uit door onze pols. En dan komt er van alles uit. En vanavond had ik het idee van er komt vanavond niks uit. En dat merk je dan ook gelijk op het moment dat de tekst even... Oh ja, wacht, ogenblikje. Hier en dat. Ja, wacht, oh, ogenblikje. Ik, ik, ik denk dat ik weer. Ja, precies. Ik, ik, ik, ik was hier. En nou ja, in ieder geval. Je, je moet je voorstellen, er zijn allemaal dingen die mensen kunnen overkomen. en het overkomt jou nooit, maar. dan op een gegeven moment. dan is het zover. Ja, het klinkt niet echt vrolijk. Overigens, zal ik even een extra geluidje uitzetten, want ik word eigenlijk een beetje gek van. Er zit een soort brommetje tussendoor. En als ik nou eh, dit doe, en dan is dat brommetje er niet meer. En dan. Ja, want kussen mogen we niet, dus een kusje krijg je niet vanavond. Um, even kijken, dan moet ik dit doen. En dan. Ja, en dat ogenblik, hoor Dus, uh, ja, ik, ik, ik heb een beetje een hekel aan dat gezoom. Iets minder gezoem Als er minder gezoemd kan worden en kusjes. Ik, ik, ik heb een heel groot geheim. Ik heb een ongelooflijke grote opslagplaats gehuurd. Daar ga ik iedere avond heen. En daar plaats ik al mijn zoentjes en kusjes en knuffels. En ik, ik, ik denk dat ik binnen een dag of vier... een nieuwe opslagplaats nodig heb. Want ik, ik heb er zoveel. En ik kan ze niet delen. Dus als er één ding is... In deze situatie is, is dat ik waarschijnlijk ja ongelooflijk arm ga worden. Want ik denk dat ik nog ongelooflijk veel opslagplaatsen moet gaan huren. Om al mijn kusjes, al mijn zoentjes en al mijn knuffels op te slaan. En, en dus sommige knuffels en zoentjes en zo zijn zo warm. En sommige zijn zelfs zo heet. Die, die moeten op temperatuur blijven. Dus je, je kan niet zomaar de een of de andere opslagplaats gebruiken. Je, je moet er eentje hebben met koeling. Nee, want ik heb ook soms dat ik echt de naging heb om hem kusjes te geven. Maar dan wel onderkoelde kusjes. Of onderkoelde knuffels. Of onderkoelde zoenen. Ja en die, die, die moet je koel houden. He, want als je die op de verkeerde plek opslaat, dan moet het op een gegeven moment ook. Heten of warme zoentjes. Of heten. Of warme knuffels. Of heten. Of warme kusjes. Het zou zo allemaal kunnen. Je, je, je weet niet uh, hoe dat allemaal... Ja, ik, ik, ik heb nog nooit knuffels en kusjes en zoenen moeten bewaren. Dus, er is ook heel weinig ervaring mee. Hoe bewaar je dat soort dingen? Ik had vroeger, vroeger, ik had, vroeger, was ik, vroeger had ik dus zoveel fantasie. Hè? Dan had ik dat zo kunnen bedenken. Maar nu, ik kom niet verder als ja, een verhitte opslagplaats. Of onderkoelde opslagplaat. Er is bijna geen ruimte meer te vinden. Want ik, ik heb soms ook. Van, van die losse knuffels. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben, zo'n losse knuffel. En ik weet niet of ik daar nou nog een speciale opslag plaats voor moet huren. ja, dat zijn van, van die losse knuffels, van die losse zoen, van die, die losse kusjes. Weet je wel, dat is in het voorbijgaan. Ja, heel vaak hè, dat, dat, dat dan in me op. En dan. Ja, tegenwoordig kun je dat niet meer laten gaan. Dus moet ik ze bewaren. Maar nou, je wil niet weten. Volgende maand betaal ik al 750 euro. Aan de opslag van mijn knuffels. Mijn zoontjes. En mijn kusjes. Dat is toch eigenlijk. ...te zot voor woorden dat... ...ik daar niet even... ...een gratis opslag kan krijgen... ...voor iets wat zo... ja ...nodig is... ...in, in deze tijd... Ik, ik, ...ik heb het idee... ...dat dat juist... ...ontzettend... ...nodig is... ...kusjes... Maar, ja, ...waarom niet... ...ze, ze, ze zijn gewoon... Nodig. Ja, het dus is eigenlijk. Is het niet iedere dag? Maar ja, oh, waarom niet? Het is. Klote mensen. Het is echt klote. En. Uh, ja, erger als dit. Kan het niet. Ai ai ai. Wauw. Wat moeten we hier nu mee? En dan gaat het goed komen. Maar, maar, maar, maar waarschijnlijk niet. Dus, uh, nou, dan gaan, gaan we dat even op een andere manier oplossen. Want... <tied> Hé, uh, uh, uh, hey, hey, dit is even Daan achtergelaten. Dit, dit is echt niet leuk. Je, dit vind ik echt gewoon absoluut... Nee, niet nog niet. Nee, oh, dit vind het echt niet leuk. Echt ook niet. ik vind ook niet leuk. Jongens, wat heeft Daan hier nou gedaan? Wacht even, mensen, wacht even. Ik, ik, ik word helemaal ik word spastisch hiervan. Hè? Ik, ik, ik, ik word hier helemaal niet goed van. Dat er gewoon iemand is die gewoon mijn computersysteem zo in de war weet te maken. En ja, ik, ik weet dat het geen goede tijd is om je druk te maken, maar ik heb nu af en toe dit soort dingetjes, dat ik toch een beetje gestrest raak door je situatie zoals die dan op dit moment uitgespeeld wordt. En ja, ik, ik wilde jullie het eigenlijk het ergste van het ergste laten horen en, en dat ging dus niet. Ja, hoe moet dat dan? Gewoon nog een keer proberen. En, en, en nog een keer? Tuurlijk. Het werkt. Pas op. Kusjes daar, kusjes daar, kusjes daar, kusjes daar. Alles kan en alles mag Het is echt triest maar, maar mijn hoofd zit zo ingesteld dat ik deze tekst dus echt zeker weten een half jaar lang in mijn hoofd heb gehad met hetzelfde melodietje, maar ik ik, ik, ik begrijp nu pas wat ze zingen en ik weet niet, maar er zijn sommige mensen heel hypergevoelig voor bepaalde intonaties zal ik maar zeggen, en dat je dan denkt van dat Misschien wel. En dan blijft het hangen. Misschien, operator, die, die heeft waarschijnlijk wel dezelfde soort gevoelige oren als ik. Maar ik, ik hoorde dus iets heel anders. Ja, ik, ik, ik heb echt een half jaar lang, al fietsend, dit liedje in mijn hoofd gehad. En ik, ik was maar één letter te ver. Ja. Ik, ik had gewoon die letter daarvoor gemist. En nadat ik er uitdrukkelijk op gewezen werd dat ze dat niet zongen... Toen zag ik pas mijn vergissing. Ik, ik was gewoon één letter te ver doorgeschoten. En het kan in tijden als deze ook gebeuren. Dat je een cijfertje vergeet of er juist bijzet. Een bijzettafel of een bijzetting. Dan wordt het wel al minder. Als je bijgezet wordt. Ja, het is gelijk heel wat anders. En, en, en toch uh, zit het in de letters. De woorden. En de getallen. En, en dan denk ik toch van. Mensen, mensen. Ja, ik, ik, ik weet dat ik nu een heleboel denk te weten. Vanwege dat er allerlei mensen voor mij waren. Die allerlei dingen die zij te weten waren gekomen. Hebben opgeschreven. In plaats van gewoon doorvertel aan elkander doorgegeven met magische rituelen, momenten. Moet je je voorstellen? Kijk, bier is ouder als wijn. En, en om wijn te maken hoef je eigenlijk alleen maar sap te hebben van vruchten. En en ik zal maar zeggen dat te laten. Verrotten. En dan heb je al wijn, maar dat durfden mensen dus een hele tijd lang niet te drinken. Dus wijn heeft nog heel lang geduurd voordat mensen dat als methode, als drankje accepteerden. Maar bier, dat is veel ouder, maar dat is veel preciezer. ...veel ingewikkelder. Om, om, om bier te maken heb je... ...een paar dingen nodig. Namelijk... ...dat je exact weet... ...welke temperatuur... ...je kan hebben. Dus je moet een... thermometer hebben. Nou, en in de tijd dat ze bier uitvonden... ...hadden ze die nog echt niet. Nee. Had je echt iemand nodig die kon zien... Hoeveel kleine luchtbelletjes er uit het brouwsel kwamen. En dan zou het wel ongeveer zo heet zijn. Of iemand die een magische vinger had. Die hem in het brouwsel stak. En dan zei hij van nee. Het is wel lekker. Maar nog niet warm genoeg. En, en dan heb je ook nog zoiets bij bier maken. Ja, dat is heel belangrijk. Is tijd. Ja, want het ene, dat heeft precies zoveel tijd nodig. En het andere heeft precies zoveel tijd nodig. En, en ze hadden nog geen klokken in die tijd. Maar wat ze wel hadden... ...was teksten... ...muziek... ...geluid. En als ik dit nou... 27 keer achter elkaar zou zeggen. Dan is het misschien wel de juiste tijd. En, en zo dingde, ging dat van vader op zoon. Of van tovenaar naar tovenaar. Of van Shamaan naar Shamaan. En, en het kostte echt wel een jaar. Of misschien wel langer. Om het, het juiste liedje. In het juiste tempo te zingen. Of op de juiste manier je vinger in het brouwsel te steken. Zodat je exact wist dat het 70 graden was. Of, of, of, of er is eigenlijk zoveel uh, ja, ingewikkeld op deze wereld dat we... Er waarschijnlijk, gewoon ja, nog, nog wel een paar eeuwen mee bezig zijn om dat allemaal echt te snappen. En, en eigenlijk valt er gewoon niks te snappen. Nee, het is eigenlijk heel simpel, het is gewoon wat je afspreekt, en als wat je afspreekt werkt, dan blijf je dat doen. Maar, maar heeft iemand wel eens nagedacht over de hoeveelheden afspraken... die we inmiddels wereldwijd met elkaar hebben? En, en waar gaat het eigenlijk over? Het gaat eigenlijk over... Ja, waar gaat het eigenlijk over? Ik heb het antwoord ook niet. Maar het... Het is wel allemaal heel belangrijk. En, en, en het schijnt ook het allerbeste voor ons allen te zijn. En dat had je vroeger ook. Ja, maar dan op beperktere schaal. Dat je gewoon in een bepaald land... ...en eigenlijk gewoon op een gegeven moment iemand van... ...hé, hey, maar wij weten het allemaal beter... En zo is het vanaf nu. En die en die, die doen niet mee. En wij gaan winnen. Winnen. Ha. I I iedereen wil dat eigenlijk wel winnen. Ik, ik, ik heb wel een leuk verhaal. Dat is, dat is heel privé. En ik hoop dat jullie het niet verder vertellen. Maar je, je moet je voorstellen... Ik, ik deed vroeger... Sprinten, hardlopen. Bij HELLAS, dat is een vereniging hier in Utrecht. En ik deed sprinten. De 60 meter en op een gegeven moment de 100 meter en zo. En ik, ik, ik was super snel. Ik ben, ben zelfs tweede van Nederland geworden. En daarmee ben ik er dus direct mee gestopt. En het is niet omdat ik mezelf te slecht achter of zo. Ik kan best nog wel een keertje willen rennen om eerste te worden of zo. Maar eh, ik, ik, ik had liever laatste geworden dan was ik waarschijnlijk nu nog lid van Atletiek Vereniging. Hellas ja, Echt waar. De, die tweede plaats en, en wel was het de eerste plaats geweest of de derde plaats. Ergens in ieder geval aan de top. Dat hadden ze me nooit moeten aandoen. En ik, ik ben er inmiddels een stukje ouder. En ik ben erachter dat ik mezelf dat heb aangedaan. Omdat op dat moment van die knal van die starter. Ja, vergat ik mezelf gewoon. En neem van mij aan. Dat is iets wat je niet moet doen. Want dan loop je dus echt gewoon, echt alle energie en alle mogelijkheden uit je lijf. En dan word je tweede of eerste of derde. En wat heb je dan? Een moment. Alleen maar één moment, Eén, één, één heel klein dingetje. En dat is nou net precies eigenlijk waar de wereld, waar het leven, helemaal niets van heeft. Nee, echt niet. Het heeft juist meer aan een soort van... Dat dingen hun doorgang kunnen hebben. En, en, en dat er niet een de betere komt. Ja, want als er een de betere komt in het leven. Dan wordt het verliezen. En die de betere, die is er echt niet. Dus maak je echt geen zorgen. En sommige mensen denken dan gelijk, hij gebruikt weer woorden en de betere, wie is dat dan? Nou, dat zou God kunnen wijzen. Of een een of andere duivel, of welke naam je wie dan ook zou willen geven, maar zo ziet het niet. Maar het leven en, en de aarde en de rest ook. dat hangt aan elkaar. daar is niet een de beste nodig daar is niet een de betere nodig daar is alleen maar nodig dat wat nodig is dat is heel moeilijk in deze tijd want hoe, hoe bepaal je dan dat wat nodig is op het, op het moment dat je denkt van, ik, ik wil dit, dan moet je dat dus ook kunnen. En dan kom je al op het moment dat dit en dat op een gegeven moment hetzelfde gaat worden. En, ja, ik noem dat verwarring. Niet, niet, niet alleen dat ik daaraan leid, maar ik kom ook wel eens andere mensen tegen en die weten het ook niet dat is eigenlijk een van mijn grootste, maar, maar, maar, waar ik er trots op ben eigenlijk, is dat ik het ook niet weet. Ik weet het niet. En, en dat in een wereld waar eigenlijk alles draait op een soort van afgesproken, afgemeten zekerheden. Maar zekerheden, wie heeft die nou? En ik ga je ze zeker niet beloven. En ook niet garanderen. Hoewel, er is één zekerheid die ik kan meegeven. En dat is, dat jij denkt dat jij er bent, is al een bomber. En dan zeg ik het tweede. Hou dat zo lang mogelijk vol. Zonder andere bonderen te kwetsen. Of te vernietigen. Of te raken op een vervelende manier. Ja. Ik ben ook een ongelofelijke Piet denk ik. Misschien moet ik beter even mijn mond houden En, en dat ik gewoon even helemaal niks meer zeg Ja, ik zit helemaal uh, in de verkeerde vibe denk ik Ik, ik word paranoia Hoe ik, toch ik, ik... En mensen denken er wel aan dat op het moment dat mensen gewoon vermaak verspreiden... of allerlei andere irritante dingen... dat het hoort bij de vitale activiteiten. Want er is één iets heel raars in deze wereld... dat ze mensen verdelen in of je een beroep hebt... of dat je een zzp'er bent... Of dat je zomaar een klaploper zou kunnen wezen. En zo zit het niet. Het gaat niet om welk beroep je hebt. Het, het gaat erom welk vak je kan beoefenen. Waartoe je in staat bent. En dat is bij sommige mensen... Eigenlijk een beetje uitgeblust. Die, die, die, die komen nooit tot dat punt. Waartoe ze in staat zijn. Omdat ze gewoon weg. Denken dat het niet kan. Of, of dat het niet mag. Of dat het op een andere manier. Geen beroep. ...zou zijn. Want het is eigenlijk het enige... ...wat de meeste mensen tegenwoordig willen... ...is een, een beroep hebben. Niet een vak, hè. Gewoon een, een vak is... ...dat wat je kan. Nee, het maakt dus niet uit... ...of je dat nu... ...op dit moment uitoefent... ...maar je kan het. Dat is een vak. Maar een beroep... ...is eigenlijk... Een soort slaaf. Een, een soort loonslaaf. En eigenlijk is deze tijd heel erg handig om die tijd eens te benutten om daarover na te denken. Want ik weet niet of jullie het zelf gezien hebben, maar er, er rijden veel minder auto's. Er zijn veel minder mensen op straat en al die auto's die... Vorige week nog rijden. Waar waren die eigenlijk voor nodig? Sta je daar wel eens bij stil? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat nadenken, dat is een vak. En daar hebben ze tegenwoordig een beroep van gemaakt. En ja, dan werkt dat niet meer. Nee, want als je een beroep hebt... dan moet je dingen presteren. Als dus, het nadeel van nadenken is... Je, je kan van alles bedenken. Maar bij mij staan luchtkastelen altijd op een wolk. In mijn hoofd... is geen enkel luchtkasteel... dat zomaar in de lucht... Zwijf. Het heeft altijd een soort... Ik, ik zal maar zeggen... Een fundatie nodig. Een, een basis. Waar, waar, waarop dat kasteel kan leunen. En, en waar ik van overtuigd ben... Is dat eigenlijk... Alle mensen op de wereld... Geen enkel beroep hoeven te doen... Oh ja, wat zeg ik nou weer? Een beroep doen op... Dat heb je ook nog. Dat betekent dat je kan zeggen... Nee, het gaat nu even... En dan kun je even gewoon... En dan krijg je geld voor niks. Als je maar een beroep doet op. Maar ik, ik wil geen geld voor niks... Want als ik geld krijg voor niks, dan is mijn geld ook niks waard en, en dan kan ik er ook niks mee doen. En wat heb je aan iets waar je niks mee kan doen? Ja, je kan het opstapelen, ik, ik kan het bewaren, ik, ik kan er de, de blitz mee maken. In ieder geval. Tot nog toe lijkt het van wel. Maar, maar wat heb je er eigenlijk aan? Uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat je het te eten hebt. En dat betekent dat je een stukje groen moet hebben. moet je eigen eten te kweken. En alles wat jij niet voor elkaar krijgt. Dat heeft de buurman misschien wel. En alles waar jij goed in blijkt te zijn. Is de buurman nou net niet zo goed in. Dus, dan kan je bijvoorbeeld je bieten ruilen tegen bloemkool. Ja, Ik, ik, ik weet, het, het spreekwoord en het gezegde is van, van ruilen komt huilen. Maar is dat wel zo? He, want geld is, is niks anders dan een ruilmiddel. Nou, ik, ik zie dagelijks eindeloos mensen geld ruilen voor iets. En dan zeg ik het duidelijk, he, voor iets. Dus dan, dan, dan hebben ze geld, dat is dus eigenlijk waarschijnlijk helemaal niks. En dat geven ze en dan krijgen ze gewoon zomaar twee kilo aan. Twee kilo aarde. Voor niets. Nee. Dat is niet waar. Ze, ze ruilen door een papiertje voor. Ja. Nou uiteindelijk worden die uitjes in stukjes gesneden. En, en dat ruilmiddel opnieuw gebruikt. Om in plaats van één... ...zakken uien, twee zakken uien te kopen en zo doen het twee keer op één dag dezelfde winst te maken. En dan denk je, ik, ik zit aan mijn nek te ouwhoeren, maar nee, zo is het echt. Het is echt heel gek op deze wereld. Het is echt, nou moet ik het zeggen... Bijna onbegrijpelijk dat je echt denkt van, wat moet ik aan mij? Heb jij niet Dus volgens mij is het de slimste om een programma mee te beëindigen in een keigeke taal. Onbegrijpelijk en onverstaanbaar. En toch, leek je boostje. Groeg wie je knabberd oostje. Gnost chocolate in je ont ooit raak. Dit moet hij doen je kroop hier gaat mijn patieti portaal, portaal, die hoe Dag een jeke. Ah, echt jeke, tijke. Tijke, de gang doos, duuk. Werd het niet keken op patata het niet keken op dan niet Lees ik het, dan raak ik het. Kijk het, lees ik het puro. Trekra, wat je van hem krijgt, portono, portono krijgt. Ier tamput, het is teken, maar het niet alleen krijgt. teket. The geht da nicht. Nur die the kennt dann patate kennt jetzt den Usdump. Mir hat i darum genug an niketi. Niketi. Kann ratte, die hier bloß nur dan Guru, Jokon, kijden de, kijden de, keramie uhtantantant wat een je, deraten parat, kijten je, kijten je, keramie moet halen eerst nee, parat nee, kach en oros moes nu, lieten voor den hete, oja lele. O ja, lele. Le, le.